was saying We zijn uh, terug. Uh, bij ons uh, zitten twee heren Henk Keur en Willem Paap. Goedemorgen heren. Wat fijn. Van sociaal Zandvoort uh, om het maar even zo te zeggen. En uh, ja, de kandidatenlijst. Dat is eigenlijk uh, het speerpunt nu even. Ik kan er een paar noemen. Ja. Uh, Dinsdag uh, wordt het definitief. Oké. Okay. Ja, dat is Willem uh, Paap, Henk Keur 2, Sanne 3. Sanne? Sanacol, Kool, 4, Jim Keur 5. En er is uh, komt de eerste dag. Ik ga je je lijst groter maken dan? Ja. Ja, niet zoveel. Nee hoor. Niet, uh, we moeten geen twee op te staan. Het wordt niet zoiets uh, van ik zoek een bekende Zandvoort. Nee. Achterin en daarom nee, nee. Daar, dat hebben we nooit Doe gedaan. en zullen we ook nooit doen. Doe gewoon. En als je mee wil doen. En we hoeven geen uh, speciale mensen erop te staan. Nee hoor. Wij, wij, wij willen gewoon erin met uh, eigen, onze eigen kracht. En iedereen die op die lijst komt, die gaat ook in de raad als het zo is? Uh, de eerste vijf, zes zeker, ja. En nummer 8? Nou, dat zal wel lastig worden. Nee? Nou, er is een politieke partij in Zandvoort die uh, is van bovenaf zeer uitgedund en moest op het laatste mensen gaan rondzoen die ook op de kieslijst stonden, waarvan iemand zei van dat wil ik helemaal niet. Ze zijn ja, bereid. nee. Als je, je, je also, maar, dat bedoelt. Je moet het ook bereid, Alleen, dat is wat ik ook vroeger deed. Wat iedereen probeert, ga eerst eens als je vervangend raadslid. Dat je mee kunt draaien, dat je weet waar je het over hebt. En niet gelijk van 0 op 3. Ja, niet van 0 en wap. Er komen er overal dingen tegen dat je denkt van ja, dat doen we niet. Ga eens rustig beginnen. Ja, we gaan niet iemand op de lijst zitten die nu komt. Ja, ik wil of vier of vijf. Ja, dat doen wij niet. Uh, een van de partijen, uh, de VVD bijvoorbeeld, die vindt dat bijzonder raadslidmaatschap afgeschaft moet worden. Ja, dat vinden hun. Hoe, hoe staan jullie daarin? Nou, dat moet je niet afschaffen, dat is een leerproces, uh, juist voor een buitengewoon uh, commissielid. Zo leer je. Zo leer je ook. achtergronden en je stukken lezen en zo leer je ook je werkzaamheden. Ja, maar ook uh, het openbaar praten leer je. Uh, ja. uh, um, als je dan toch over de kandidatenlijst praat, dan praat je ook gelijk een beetje over uh, het programma. Heel klaar. Heel al klaar. Ja, heel al lang. Mei al uh, klaar. Uh. Van de zomer al klaar. En, en uh, lig een paar aanpassingen. omdat ja, dat we ook ja, steeds met plannen komen. Dan, dus dan moet je telkens weer aanpassen natuurlijk. Ja, en, en, uh, de, de, de wereld. Dinsdag is die ook definitief. En uh, wat zijn de speerpunten uit uh, yes. het verhaal? Uh, uh, hondenbelasting uh, willen wij afschaffen. Waarom? Uh, waarom? Omdat uh, een hondenbelasting is uh, uit jaar uh, 1700 zoveel. Uh, dat was eigenlijk uh, ingesteld uh, door ons dolheid en dat honden eigenlijk uh, kargetrokken trokken in die tijd. Toen dachten ze, hé, hey, gaan we nou maar eens een soort uh, wegenbelasting op haar, uh, heffen, hè, als een hondenbelasting. Nou, dat is niet meer van deze tijd. Het zijn gezelschapsdieren. is juist ook goed voor ouderen, hè, voor eenzaamheid en dan komen ze ook buiten als het mogelijk is. Ja, deze belasting die wordt nu gebruikt. Om... Ja, en veel meer gemeentes stoppen ermee. tegenprestatie van het opruimen. Uh... Ja, nou ja, goed, dan moet daar meer op gehandhaafd worden. Kijk, in de zakjes die je nou overal kan uh, grijpen en pakken, ja, dat hoeft dan niet meer. Mensen kunnen dat dan zelf kopen. In de afvalbakken laat je wel lekker snel. Handhaving is een punt uh, uit jullie vorige programma, nummer 17. Ja, ja. Uh, jullie willen meer uh, politie op straat. Ja. En dat, dat staat er. Uh, uh, uh, het bureau 24 uur per dag open is. Maar dat dat is, blaad... is niet gelukt. Na nee. Vier jaar. Nee. Nee. nee, dat is kom... jammer. Maar ja, daar heb je heel weinig uh, zelf uh, invloed op. Het ja, is nieuwe, de, de overheid, het is landelijk uh, beleid. je nou, alles willen, hè? Dus uh, kleine dorpen... Hebben, hebben, hebben we dan zitten midden in een programma te zitten Nee. Nou, jawel, jawel, jawel. Oh, Tuurlijk wel, je wel. Maar als je er niks aan kan doen... Ja, nou, je kan niet. er wel je wat aan doen. Kijk, als je je niks kan alleen druk zeggen. Als je niks zegt, weet je ook niet dus ik kom je ook nergens achter. Nee? nee. Die jongens die hier zitten op het ogen weg, die doen er echt alles aan om in wat veilig te houden. Want dat is het. Ja, eens. En er zijn heus wel mensen die overal op tegen zijn, en de, dit deugt niet, en zo deugt niet, ja. maar het gaat erom ze zijn er heus wel. Als je ze nodig hebt, je hoeft maar te bellen. En ze staan heus wel met je in staan ze voor de deur. Oh, oh. En als het iets zou zijn, nou, dan staan ze binnen noodtaal, staan ze het halen, heen, steden of waar dan ook, staan ze hier met z'n allen voor de deur. Dat is ja, het gaat snel. Dus dat is, het, kon, dat is, het gaat heus wel. Dat, dat, dat is correct, en maar is zelfs Met halfhaven is dat precies Ze lopen op straat. Ja, alleen. Als jij dus geen budget hebt of wat dan ook. en je hebt er maar twee op een dag lopen. die jongens kunnen ook niet overal zijn. Nee, nee dat begrijp ik, maar dan zou je als uh, raad kunnen uh, stellen. Ik heb er meer nodig. Ja, ja nou, nou ja, goed. Dat, ja, op... dat zal dan ook wel moeten. He. Maar, als er, uh, als er, Henk zegt inderdaad... Als je wil handhaven... zijn er twee per, uh, per dag wel, geloof ik. En om tien ja, jaar gaan twee, we naar ja. huis, terwijl ja. er uh, na tien ook nog eens wat gebeurt. Ja. Ja. Jawel, daarom. Maar dat, ja. dat is juist het probleem. Want dan zeggen ze wel eens van, ja, als er iets is en je ziet iets, dan kan je handhaving bellen. Ja, je kan ze wel bellen. Alleen dan een kei telefoontje van, we komen morgen, of we schrijven dat op, we komen morgen even terug. En uh, ja, dan, dan op dat moment heb je daar niks aan. En dan ga je weer, dan moet je weer het Bellen. maar dus zou de raad bij de motie van de verantwoord uh... ja, vergroten van handhaving. Ja, van in ieder geval, uh, uh, uh, wel uh, meer handhaven op snelheid hebben. Overal wordt veel gereden, ook binnen de bepaalde kom. Levensgevaarlijk. maar... Erg, maar het, is het, dacht, dacht. het is al levensgevaarlijk uh, om over te fiets. Ik zou nog bij een ergenis van jou. <laughs> nee, nee. Oh, het is al levensgevaarlijk als je een zeepelpad over wil, want je moet toch eerst maar even wachten tot het stopt... Want dan je dan weet het tegenwoordig. Ja, ja, dat klopt. Het is levenslink. Maar goed, daar zijn we denk ik al, uh, dat weten we al vier jaar. Ja. Met 17 raadsleden en een aantal college-mensen die hem al eens wisselt. Maar er gebeurt geen ruk nee. om het maar eens netjes te zeggen. Nee, nou ja, waarom dient de raad? voorstel van social zandvoort daar niet eens een over in ja, wij maar meer handhaven op uh, waar... raadhuisplein kerkstraat. ja nou ja daar moet je weer de meeste voor hebben dus probleem binnen... hey, het gaat mij over het voorstel ja ja, ja weet ik binnen... ja, nou, ja toch. Oh, nou ben jij zelf ben bij op, bij die wij... apv geweest ja dan nou heb je zelf ook, komt ook wel terug, ja, maar. ja, Maar nou ben je er zelf en geweest. En nou weet je zelf. Als het iets gaat over handhaving of APV of wat dan ook. Ja, en dan lees je die stukken voor wat daar staat. En dan doe je je mond open. En als je goed geluisterd hebt. Ja, maar nee, dat Nee, het zijn punten. Wat in Zandvoort leeft. Oh, jouw betoog duurde wel erg lang. Jammer. Ja, over ja, ja, ja. ja, camera's. Ja, maar ja. dat gaat nou, niet alleen over camera's. Dat heb je toch niet goed geluisterd. Dat zijn het zijn allemaal alle punten. Gelezen. Dat zijn punten allemaal waar het over ging. Het is nou, ja, dat, niet alleen daarover. Dat, maar het is dus hetzelfde als ja, de brandweer of de camera's of de snelheid. Het gaat erom. Ga handhaven. Ja, da, da, daar zijn we, da, en wat, zijn wat krijg we je? Ik vind we gaan een, een, een test doen of we gaan ja. dat doen. Een proeven doen. Ga handhaven. Ja, maar dan kom ik terug op het, op het principe. Proeven kan niet handhaven. Het college doet wat de raad vindt. En dat hoor ik nu al vier jaar. Nou, dan zou de raad kunnen vinden dat er niet meer te hard gereden mag worden in de Halstraat, Kerkstraat, noem het maar op. En als de raad dat vindt, voert het college dat uit. En als het college daardoor drie handhavers moet bijkopen, ja, dan is dat de wens. Eerlijk. Maar ik zie de wens van de Raad niet. Nou, en, maar kijk dan weet je wat er is. Ik zie wel uh, Henk, yes. die een aantal punten omnoemt over uh, camera's. staat in de wet hoor. Ja, maar ja. dan moet je toch ook vragen om uitvoering? Ja, nou en als je daar goed gesprekken over hebt, beluister. Ja. Nou, dat heb ik ook gezegd. Je hebt je hoort weet er wederhoor, want je moet nooit van één iemand uitgaan, altijd te tegen ook, altijd uh, luisteren. Ik ben bij al die bijeenkomsten geweest, participatieavonden, dus helemaal niks mis, mis mee met iemand. Ik kunt gewoon met iedereen praten, dit is helemaal het probleem. Dat alleen het woordje luisteren, dat is soms heel moeilijk voor sommige mensen, het luisteren. En als je dan leest wat er allemaal in staat, het is heel simpel. Er staat in, privé is privé. Klaar. En als jij een bepaalde hoogte hangt, heeft niemand er glas van. En iedereen was het daarmee eens die avonden. Iedereen is het ermee eens, maar er wordt niet Ja, behalve De portefeuillehouder is er niet mee eens. Maar dan zeg je als raad toch portefeuillehouder houden, de raad vindt dat. Ja, dat hebben we juist geprobeerd met een abonnement. Nou, toen merkte ik dat we daar geen meerderenheid zouden krijgen. Dus de ga je al. Het is toch... Dus, dacht, dacht ik... meerderheid krijgt als je ben, iedereen vindt dat je te hard rijdt door de staat, Ja, als nee. Leg het maar uit. Ja, nou, leg het maar uit. Toen dacht leg ik, nou, maar dan maar ga ik het even anders doen. Want er moet regelgeving komen. Dan ga ik een motie maken in de plaats van een amendement. Toen had ik in één keer wel volledige uh, raad Sorry? mee, steun. Ja. Nou, in de, in de plaats van uh, uh, nu regelgeving, moet die uh, per 1 juni met regelgeving komen. We gaan dat zien. Dus we zullen dat afwachten. Ja. Oké, okay, uh, handhaving. Uh, maar het is altijd lastig. In de raad is het altijd zoeken naar, naar een meerderheid. En soms uh, ja. uh, heb je meteen een meerderheid. Soms moet je een amendement omzetten in een motie... om dan wel een meerderheid dat, te krijgen. Dat, dat, dat is lastig. Maar uh, over, over te hard rijden daar uh, is... Niet één van de ideeën. Nee, dat is meer een, uh, Nee, dat nee, ga je niet. Je moet wel om, om, om, om dingetjes die te zin houden. Ja, ja dat ben ik niet. Ja, maar je moet, het. Wel aan, je moet het wel aankaarten. Gaat, zeg het, dit stukken. Ze zeggen wel eens van ja, ja. Zeg, voor jou, ik, je hoort je niet. Nee, dat vind ik prima. Maar als iets niet in mijn portefeuille zit, dan doe ik mijn mond <laughs> niet open. Klaar. En als het er wel is, dan doe ik mijn mond open, ja. maar dan ben ik ook echt door zee en dan zeg ik ook water op slaat. En dan komen eh, de dat, punten uh, waar je niet omheen kan, klaar. Dat, dat hebben we gehoord met die, uh, met die camera. <lacht> uh, Handhaving, spitpunt, nog ja. meer. Um, belangrijke dingen voor sociaal zand. Ja, ja, brandweer, dat is, uh, gaat bij mij ook, uh, maar over daar. Brandweer, vertel. Ja, die brandputten kwestie, uh, uh, daar ben ik ook al heel lang mee bezig. Oh, ik heb gesproken te he? putten. Ja, weet je, er liggen brandkranen en dan zeggen ze ja, die moet je onderhouden. Hmm. Ja, dat hebben we vroeger ook moeten doen en nu ook. Dat is helemaal niet zo moeilijk. En dan zeggen ze, ja, en dan gaat er iemand, ik wil even zeggen hoor, zo'n kontrolepie bij de VK, die gaat ergens naartoe en die ziet iets. Die denkt hij, oh wacht even, wat daar kan, kunnen we hier ook doen. Het kan niet. Er zijn twee hele verschillende ik denk ik, ook Als ik naar Drenthe toe ga, dan staan die huizen. Niet om de vijf meter, nee, daar staan ze kilometers aan elkaar en dan heb je een leiding ja. waar die drukt wel op. Ander verhaal. Maar dat is heel anders. En als jij hier doet, we hebben een systeem onder de grond leggen. Je hoeft dat ding open te maken, put of die opzetstuk erop, kraan open en je, je hebt water. Een tankwagen heeft ,5, 5, 2200 liter water. Gemiddeld gebruikt men bij een goede brand, een middel, middelbrand noemen we dat... Is dat, is er gebruikt 300 tot 500 liter per minuut. Dat ding is binnen 2, 3 minuten leeg. Ja, als je vol gebruikt. Maar dan heb je die auto, je hebt water nodig. Die hoort gelijk op het water aangesloten te zitten. En wat is nou mooier? Door te zeggen, put open, kraan open, op die auto, water. Denk, dit is een stuk waar je volgens mij al 2, 3 jaar mee bezig bent. Ja, gaat heel goed. Gaat dat goed? Ja, ik krijg steeds meer. Ik heb gesprekken met de VK, Die gaan ook uitstekend. Ik heb gesprekken met de... Oort, is, is, dit, de is dit ook niet zoiets dat als de raad dat vindt dat het moet gebeuren? Ja, maar... Dan en je niet de... alleen socials ja, antwoord? Ja, kijk, dan, moet je, dan gaan we weer. Eerst je huiswerk doen. Ja. vooruit. Maar werken. ik heb het idee dat je al een stap verder bent. Ja, maar je moet steeds een stapje verder. En als je eruit kunt komen... En je komt met bewijzen. En je komt met... Van twee kanten, Want het is hoor en weder ja, ja. hoor weer... En dan ga je kijken van wat is het beste. En als je dat kunt doen, dan kun je dus naar de raad toe komen van jongens, kijk, dit zijn de plannen. Dit hebben we uitgewerkt. Je kan er niet meer omheen. Als ik vragen stel, en geloof me, als ik vragen stel, dan is het niet van ja, maar, nee, dan is het meestal van oh jee. Je kan er niet omheen. Nou, als het goed is, u van de VNK nog een uh, financieel verslag over ja. wat de kosten nou zijn uh, van zo'n watertinkauto. En wat de kosten zijn uh, voor de De waterdrukken die in Zandvoort zijn. In en door... geloof me, over. ik ben bang dat het laatste goedkoper is als die eerste. Nou, dat we ja. gaan we zeker zien. En ja. Over kosten gesproken. In jullie partijprogramma van vier jaar geleden staat Zongvoort staat er financieel slecht voor. Ja. Uh, ja. Nu staan we er anders voor, toch? Ja, ja. we staan er Met goed voor. Complimenten aan. Uh... Je mag aan he he en het mag erg college en uh, ook aan de financiële... Maar wat belangrijk is, uh, uh, ja. kijk je op goede tijden en we krijgen weer ja. heel veel verslichte tijden over een, een aantal jaren. Mm -hmm. Dat is altijd geweest, zal altijd zo blijven. Nou, wat je moet uh, gaan kijken, van, uh, kunnen we een algemene reserve op uh, rond de 10 miljoen krijgen... En dat 10 miljoen, uh, wat is die? Uh, we hebben nu, 5, 6, 5, nu. We vijf, vijf. Ja, geloof vijf. Ik heb er wel wat bij hoor. Nee, okay. Ik kan, Jij, kan er even niet bij. Je ik kan even niet bij. wil een grote reserve hebben dat je gewoon financieel sterk staat bij de volgende uh, crisis. Okay. Is, is de gemeente schuldenvrij nu? Ja. Ja, ja we, we hebben het uh, ja, nou, over. Wil, ja. ja, nee, dat, maar dat is normaal. Hey, dat heeft viele... ja, dus, ]Uh, elke gemeente. Ja, maar, kijk, kijk, maar dat, is dat is normaal. Uit, dat heeft uh, elke gemeente. Kijk, ja. Ja, euh, maar is dat ook niet iets wat je... Dus zeg je gaat investeren, uh, eh, net zoals euh, in woningbouw en dergelijke. Ja, dan nee, dat betaalt dan zich dat later om, terug. Nou, dan? Ja, dan, ja. Okay. dat is normaal. Dat doet elke gemeente. Er staat ook een stukje ja. in over uh, um, de starterswoningen en dat er zo weinig plek is om te bouwen. Ja. Ja. Hebben nou, het, is, heeft ja. dit in dit programma ook weer wat over opgenomen? Ja. Ja. Ja. ja, daarom is het uh, ook heel belangrijk, een uh, Cordix uh, terrein straks, ja. uh, dat dat soort uh, woningen gebouwd gaan worden. Ik heb, ik heb de plannen gezien. Ja. Dat, vind dat je is heel wel belangrijk. Het, in, het, uh, in hetzelfde stuk staat ook een, een, uh, een zinsnede over het bedrijf Noord. het staat daar wel anders bij woord. Nu is het bestemmingsplan uh, aangenomen. Ja. Wat vind je ervan? Ik vind hem een heel goed plan. Ook met de Curie driehoek? Ja. ja. Die is nog niet zeker. Dat is niet zeker, maar ik denk heus wel uh, dat het uh, goed komt. Als ik wat zo... Uh, wat de uh, uh, Ik denk... Ja, de, de, de, de vraag is of je mensen die daar zitten, daar weggaan. Ja. Nou, ja, ah, ja, nou, ja, nou, nou, ja. Nou, dat is de eerste Ja, daar neem ik aan goed overleg over. Want je moet ze een alternatief bieden, hè? alternatief, ja, eigenlijk. Daar gaat het en om. Daar, en het alternatief zal geld kosten. Ja. Maar hoeveel geld? Ja. En, en, en ja, daar zullen ze uh, eruit mee moeten komen. Kan de dat vind ik wel belangrijk. En kan, ik denk kan, heus kan wel dat je heel veel weg kan. de gemeente kan. daarin mee? Als je bijvoorbeeld zegt, nou meneer X, dit is uw pand. En dat is 100.000 waard. En u krijgt daar een pand. U zult er uh, 50 bij moeten leggen. Nou, de provincie zal uh, dat niet. Het is, dat is nou, ja. een gemeentelijke Zandvoort... Uh, ja. Maar dat zijn die onderhandelingen, dat tussen de, de ondernemer of diegene die er zit ja. en de gemeente, die moeten daar rustig als volwassen kerels proberen uitzien te komen. Ik kan me aan voorstellen uh, dat als jij een pand hebt van 100.000 ja. en dat je er 80.000 bij moet leggen, dat je dat niet gaat doen. Nee, maar daarvoor nee, maar zeg ik, goed, daarvoor kent je toch rustig onderhandelen met elkaar? Dat zijn, niet? Dat zijn onderhandelingen die, uh, neem ik aan, nu al plaatsvinden natuurlijk. Alleen, je moet niet... Nou, er wordt één op één onderhandeld, hè? Ja, ja, ja. Maar wordt, je moet niet, gelijk het onderstaat, die kan proberen te halen. Dat weet ik zeg alleen maar... Die zijn er altijd. Ja, die zijn er altijd. Ja. maar dat, dat, dat, ja, dat gaat een beetje langs ons heen natuurlijk, hè. Dat zijn één op één gesprekken. Ja. Als raad hoor je er weinig ja. over. Of uh, een bedrijf hoe ja, naar je toe komen, hè, van ja, zus en zo. Geen bericht is altijd goed bericht. Uh. Ja, Het is aangenomen, er wordt één op één gesproken, ja. dus, dus gesproken. dat is ook belangrijk, één ja, op één. Ja. Hey, dinsdag hebben jullie een algemene ledenvergadering. Ja. voor leden hebben jullie? Dus vragen we uh, aan alle partijen. Ja. Weet je, de ene die zegt dat hij lid is en de ander zegt ik kom. En als je zegt ik kom, ja. dan komen ze niet. Het is niet Lastig, het het is het is niet. Dat ja, Iedereen pijl. mag komen? Ja. ja. Wat is de vergadering? Ja. Het gemeentehuis, als je dat plekje hebben we daar in de kantoor. En dan gaan we zitten. En als ja. je komt, dan kom je. Ja. Het is dan gelijk het gemeente in. Oké, okay, dus wees welkom. Dinsdagavond. Dinsdagavond. dinsdagavond. dinsdagavond, iedereen die mee wil uh, praten over ja. sociaal antwoorden. Het is welkom. Ja, half acht. De lijst wordt bekendgemaakt. Het ja. programma wordt bekendgemaakt. Ja. Ja, alles is al klaar, maar het wordt dan hamergevallen. Uh, Iedereen officieel, hè? Ja, ja, ja, nou, maar dat hoor je ook zo te doen. Eens! Kijk, het voordeel is, als je op de website kijkt bij ons, hij zal elke dag bijgewerkt, is qua ja. als dat kan. En dan er staat er ook ja, ja. En nou ja, het nieuwste, oh. heb je op de website al gekeken? Ja, zeker hè? Ik wel. Er ja, wordt net naar de website gekeken. Ja, nee, je ja, hebt ben niet gekeken. Nee, ik dus ja, krijgt niet je, elke dag. <laughs> dag dan had je een stukje gezien over de nieuwe uh, trein. we uh, uh, bezig de, zijn. Ge, gezien de tijd moeten we daar een andere keer over praten. Ik vind het een werelds idee, overigens. Uh, ik heb net gehoord dat je er al redelijk ver mee bent. Ja. Kom een keer terug om hierover te praten. Want ik vind het een heel interessant onderwerp. Nee, ja, nou, als je maar het komt. Dat doe maar. Okay. Heren, bedankt. Ja, ja, ja. graag gedaan. Bedankt. Ja, ja. oké. Okay. Daar moet je zeker een keer voor terugkomen. Ja, dat ja, ik... je, je, je, je, je, je, je, je We zitten uh, vol, zeg maar. Er zijn uh, vijf uh, mensen aangeschoven die uh, wij met de microfoon een klein beetje moeten gaan verdelen. Um, Victor Bol uh, Ik begin uh, even met Je bent uh, als man alleen Dus ik denk ik begin gewoon Goedemorgen Victor Het Juttersmuseum Die dus uh, de vrijwilligersprijs uh, 2017 uh, heeft uh, gekregen uh, Van de Zandstroom uh, Juliette Joosten en uh, Leida Drommel Deze twee dames en, uh, en ook Gerla is er ook bij En Joke de Looy is Van Looi. Sorry Joke van Looij staat er ook hoor Ik uh, keek even niet goed ...van de uh, taalcoaches. Gefeliciteerd. Dat is het eerste wat ik even zeg tegen jullie. Mooi dat het in drieën is gesplitst ook. Hè? Dat eigenlijk iedereen ja. gewoon uh, ja, een prijs krijgt... ...omdat het gewoon fantastisch is wat jullie doen. Ja. Mij er uh, zijn drie prijzen uitgereikt. Ja. De jury. De, de ja. publieksprijs. juryprijs. Nee, ik had niet bij willen. Dus, eh, volgens mij al vind ik het... ja. De publieksprijs ik wil je de prijs dus en de, de, de wisseltrofee is gegaan naar ja. Zand. oh, ja, de, de zandstroom de ja ja mooi ja. beeld nou, dat ja, ja heel mooi dan moet je oppassen want uh, misschien ben je hem al kwijt straks wat dan? <laughs> dan het God, vorige, in het vorige stond hij in de wisselwinkel <laughs> oh, en hij was bijna, ja, ja, ja, bijna ja, gewisseld ja. nee hij wordt oh. gekoesterd het is uh, dus heel symbolisch <laughs> voor de zandstroom <laughs> laat een beetje in de microfoon het dan beeld is de, heel ja. symbolisch voor de zandstroom ja waarom? Nou, er staat met opgeheven armen een, een mensfiguur. En uh, ja, dat is het omarmen van elkaar en het, uh, het, het vasthouden met elkaar, het, het samen de club maken. Dus het, het is super symbolisch. Het is, en het is enorm soort, het gegroeid warmte. ook hè? Ja. bij jullie, uh, ja. de, de, de zandstroom. Ik bedoel, wat begon als een, als een uh, ding, kijken of dat het werkt, dat is echt een enorm succes geworden. Ja, inderdaad. van uh, ja, één winkeltje zijn er drie oren ja. hoor. Ja, ja inderdaad, van, uh, qua ruimte. Ja, zeker. En uh, we zitten eigenlijk alweer te kijken om nog meer uit te breiden. Want we hebben natuurlijk achter, wat niemand aan de voorkant ziet, een prachtige tuin. Onze droomtuin. En uh, daar hebben we nog ruimte, wat we hopelijk volgend jaar... Uh, Misschien gaan gebruiken. Dat is zeg maar beneden naast het kantoor van de thuiszorgorganisatie. Ja, ja het is uh, uh, gedeeltelijk professioneel en gedeeltelijk vrijwillig. In het juryrapport, wat vier keer zo groot was als dit velletje, had een keurige uh, opzomming. Dat past goed bij elkaar, hè, die vrijwilligers en die beroeps. Ja, zeker. Uh, wij hebben, nou ja, het is gewoon bij ons is het zo dat. Uh... Je mag hem ook pakken, hoor. Oh, sorry. Dat is misschien makkelijker. Ja. Gewoon naar je toe trekken. Ja, ja, ja, precies. Ja, zit een snoertje? Ja, bij ons is het zo uh, dat bij Zandstroom voel je gewoon niet dat de vrijwilligers, zeg maar, helemaal losgekoppeld staan van de medewerkers. Je bent echt met elkaar een team en dat vinden wij bij Zandstroom gewoon heel uh, mooi hoe we dat, zeg maar, met elkaar doen. Uh, we hebben wel eens dat mensen binnenkomen en inderdaad vragen van wie is de leiding of uh, nou dan zeggen we ook eigenlijk ja, we doen het met elkaar en uh, je kan het bij iedereen vragen mm -hmm. als, uh, als jullie vragen hebben uh, dus ja dat is gewoon heel erg fijn en iedereen heeft ook zijn eigen kwaliteiten, uh, ongeacht of je vrijwilliger bent of uh, de vaste leiding of nou ja, noem maar op, wij willen het dus niet zo noemen, maar uh, we hebben allemaal een hele mooie aanvulling en dat is juist zo mooi bij Zandstroom. Als je allemaal zegt en dan komt dat op het thema van dit jaar uh, participeren neer, ja. Victor is dat bij, uh, bij het Museum ook zo? Nou, we zijn allemaal gelijk. Ik ben nog een minste, denk ik. Ja, jij bent degene die op binnenkomt een hele nieuwe creatie nou, Ja, inderdaad, dat klopt. Ja, wat dat betreft hebben we een hele creatieve groep. En, uh, ja, we, we was van de week bij de gemeente Zandvoort uh, om te kijken wat uh, het, uh, hoe heet het bedrijf allemaal gedaan had de afgelopen jaar. En wat ze willen gaan doen. En ik word alweer Zandvoort wild, dus uh, we hebben alweer wat verzonnen om uh, volgend jaar erin mee uh, te kunnen doen. Dus waarschijnlijk dat we iets met uh, krabben gaan doen en uh, met een boot die met uh, wilde zee is aangespoeld op Zandvoort. En daar een heel thema eromheen, dus uh, we zitten niet stil. Nee, uh, ook participeren uh, doen de taalcoaches. Ja, maar die, dat is hoofdzakelijk één op één. Nou, dat, daar, die kant wilde ik ook op. Ja. Want uh, je was iets laat bij uh, de prijsuitreiking. Ja, klopt. Uh, je was volgens mij nog bezig met iets? Nou, ik kwam terug uit Cuba. Ja. <laughs> dat is ook al met, ik was ook met taal tij... te maken. <laughs> ik was op tijd geland. En uh, nou ja, we hadden een beetje vertraging met de taxi. Die kwam in de file. Dus ik kwam een kwartiertje te laat binnen. Maar net op tijd om de prijs in ontvangst te nemen. Ja, dat was ook heel leuk om, uh, om te zien. Maar de taalcoaches die doen het één op één. Die doen het één op één. En, en, ja. dat en ik coördineer ook... de boel een beetje. Ja. En uh, nou, ja, ik probeer er een club van te maken. En dat lukt ook vrij aardig. Uh, en ik stuur de boer een beetje aan waar mogelijk bied ik zeg maar, uh, ondersteuning aan lessen, om mensen een beetje een hou vast te geven hè? want iedereen die zich meldt als taalkoos, die wordt als het ware in het diepe gegooid is er geen uh, uh, richtlijn van probeer het een keer zo of, of, nou ik heb zo? wel een soort voorlichtingsmap uh, en daar kun je best wel wat informatie uh, uithalen... maar het is niet zo dat er gestructureerd lesgegeven wordt. Dat, uh, dat is de taalcoach beslist zelf of die dat wil of niet wil. En van tijd tot tijd kan ik wat aanbieden. Ik werk een beetje samen met het Nova College. He, dus als ze dan een cursus willen volgen, kan dat. En uit die map kunnen ze wat informatie halen. Maar het is ook heel divers. He, de ene, ene anderstalig is hoogopgeleid, De andere is praktisch analfabeet. En dat hele scala daartussen, daar moet je dus de manier waarop je met iemand samenwerkt op aanpassen. Het gaat ook... Uh heel persoonlijk worden, hè? de taalcoach. Het is heel persoonlijk en het, ik, eh, uh, ik hoorde zelfs dat er iemand bij een bevalling is geweest van een... Uh, ja, ja. ja. Een, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, dat is niet de enige. Dus het gaat, er zijn het gaat meer. iets verder als uh, taalcoach. Dan. Het gaat vaak heel erg ver, omdat uh, de mens, dat, dat betreft dan met name de vluchtelingen die hier binnen gekomen zijn, die hebben geen enkele houvast. En zo'n taalcoach is vaak de eerste ja. pers Nederlander waar ze dan een, een wat uitgebreider contact mee krijgen. En dat wordt een soort strohalm. Dus, en daar waarschuw ik de taalcoaches altijd wel voor. Van kijk uit dat je je niet al te ver laat meeslepen. Want de meesten hebben een rugzakje. Die hebben allemaal problemen. En dan word je als taalcoach vaak ongemerkt heel ver in meegezogen. Nou is er natuurlijk een periode geweest dat er heel veel mensen hier naartoe kwamen. Hè? Ja. Vluchtelingen die opgevangen zijn door Zandvoort. Ja. Uh, nou, die neem ik aan hebben ondertussen allemaal hun, hun pad of in ieder geval een stuk van het pad gevonden wat ze hier willen gaan bewandelen. Waar ook de taalcoaches bij betrokken ja. zijn. Als er nu geen nieuwe mensen meer bijkomen, geen nieuwe ja. Uh, ja, asielzoekers, ik weet niet hoe nee, je ze noemen de, moet. Er vestigen zich altijd mensen, want voordat die, uh, die uh, vluchtelingen binnenkwamen had ik al een bestand. Want er zitten Engelsen, er zitten Tibetanen, er zitten... Af het zijn niet alleen maar mensen uit, ja, uh, uit Syrië. Vorig jaar is die hele grote groep Syriërs binnengekomen, dus dat heeft de samenspraak ook heel groot gemaakt. Ja. Dus uh, in eerste instantie was het vrij klein, zeggen een koppeltje of tien. En ik heb nu 70 taalcoaches, so. waarvan er 60 actief bezig zijn. He, en ik ben heel hard op zoek naar nog meer taalcoaches. Ja, want dat ik mag je even... hartelijk zeggen worden. Ja. ja. ja. Niet hard jawel, jawel ja, juist. Maar wat, wat zijn, wat zijn de, de dingen die je vraagt van een taalcoach? Niks. Inzet. Niks. Nee, maar ja, inzet. Maar ik bedoel, hoeveel, hoeveel tijd uh, uh, moeten Minimaal zij beschikbaar anderhalf uur hebben? Uur in de week. Minimaal anderhalf uur in de week. En dan praat je één op één. En dan, ik doe altijd een intake. Dan geef ik wat richtlijnen. Want dan weet ik ook ongeveer aan wie ik ze ga koppelen. En dan kan ik ook zeggen wat diegene een beetje nodig heeft. He, als je zegt net binnen bent, geen woord Nederlands spreekt, dan kan je ze helpen met de basis. Als ja, dat, dat een tafel is en dat. Dit is, is een voet. kan met water. Maar als iemand ja. hoger opgeleid is en ja, graag ja, door wil naar een universiteit of wat dan ook, dan kan je ze weer op een heel ander niveau helpen. Je hebt dus uh, nog taalcoaches nodig? Ja, ik, En dat bij dat wie kan uh, de taalcoach je opgeven? Bij mij. <lacht> of, of bij VIP, of bij de bibliotheek. Of, of bij Pluspunt, gewoon bij de Bali. Vip, hè, dat is bij de ja. Ja, ja, dus, ja. uh, Mochten er mensen zijn die nog taalcoach willen worden, kunnen zij zich opgeven bij de bibliotheek? Of bij uh, VIP. Oh ja. En dat is pluspunt. Ja. Goed. Ja. Hoe zit het met jullie vrijwilligersbestand? Uh, nou, wij zitten op dit moment uh, goed in het vrijwilligersbestand. En uh, uh, anders dan uh, uh, de vrijwilligers bij de taalcoaches hebben onze vrijwilligers nog iets extra's nodig. Wij zeggen altijd het zandstroomzintuig. En dat betekent dat je voor jezelf uh, heel open moet zijn, flexibele geest, creatief omgaan met de gesprekken. Want, ja. Het begint bij gesprek A en, je, en jij zit tien minuten later bij Z. Het gaat alle kanten op. En je moet mee... Improviseren. Mee Improviseren, exact. Gerda, ja. hoe ja. jij Ik vind het geweldig om daar te zien hoe de medewerkers en de vrijwilligers bezig zijn. Ik ben zelf nog maar zo'n twee maanden als vrijwilliger daar werkzaam. Maar had ook niet het idee wie er nou medewerker en wie vrijwilliger was. Want het is allemaal nee, al hetzelfde dat zit daar. En blijkbaar, want anders hadden ze me vast niet willen laten werken daar. ja. ja. Het, het, het is inderdaad zo dat uh, ik, ik, ik kom bij Zorgbalans vandaan zelf, daar heb ik uh, zelf gewerkt, dus ik uh, weet een klein beetje hoe het voelt daar. Uh, wat, wat ik het mooie vond was dat mensen Zeg, zeg maar het gevoel hadden dat ze allemaal zelf vrijwilligers waren. He, dus ja. ook de bewoners. Ja. Ja. Wat, ja. wat daardoor zeg maar, het, het toegankelijk maakt ja. en niet als een bedreiging van, oh ze willen wat van me en ik moet dingen zal, doen. Zal ik een voorbeeld geven? Een ja. meneer met een hoge positie heeft hij gehad bij de provincie en raakt erg onzeker en in de war. En, ja. en ik zit daar achter de computer adressen in te tikken en ik vraag hem dus van, oh zou jij me kunnen helpen met die adressen? Uh, over het algemeen loopt hij de hele dag onrustig heen en weer. Maar toen heeft hij de hele dag naast me op een stoel gezeten. En af en toe zei ik... Kijk eens, zal ik dit nu links zetten of rechts? Zal ik er een extra alinea in toevoegen? En dan keek hij inderdaad heel erg zo van... Uh, ja, misschien zou je dat wel zo kunnen uitvoeren. Maar zou dat wel uitvoerbaar zijn? Heerlijk. De man ja. had een heerlijke dag en ik ook. Ja, zo... Ja, so, uh... Doe je met z'n allen wat leuks op zo'n ja. en, en over participatie gesproken. Gerda ja. is bij ons gekomen als mantelzorger in de eerste instantie Tot. van haar man. Ja. En die is blijven hangen als ja. uh, ja. een ja, ja, mijn man was daar zo gelukkig. Dat gun ik anderen. Ja, Victor, jullie vrijwilligersbestand nou, momenteel rond de 15, maar we komen er dik tekort. Dus euh, <lacht> als er luisteraars zijn die zich opgeroepen voelen om uh, een keer te komen kijken in het museum. En uh, ja, altijd welkom in onze gezellige groep. Is dat een beetje een balans in Zandvoort? dat uh, We weten allemaal dat als er gaan gaan zitten, zonder niet doordraait, uh, Dat iedereen nog nodig heeft. Uh, Jullie hebben nodig. Ja. Heb nodig. Ik denk dat het zo werkt inderdaad. Ja. Maar het, het komt nu iedere keer op dezelfde mensen allemaal neer. Als je zeg maar, groepen vrijwilligers ziet in het dorp. Het zijn altijd dezelfde gezichten. Ja, en ik zou bij deze ook willen zeggen. Zandvoort. Gemeente Zandvoort daarbij. Wees er zuinig op. Want zonder deze mensen hebben we helemaal niks meer in onze badplaats. Dit is een uh, mooie afsluiting van Victor Pol. <laughs> De Zandstroom uh, zoekt ook nog vrijwilligers. Uh, met je 60 daar. Die tuin. Gaat dat beslag krijgen volgend jaar? Die. Nou, ik, ik kan wel uh, verklappen van je. Die ja. wordt al ja gesproken. Ja, ja, ja. Ja, mm. we ja. ja inderdaad. Okay. Ja. Nou, dan wens ik jullie heel veel plezier met de tuin. U met uw staalcoaches. Victor met de wilde krab en de wilde boot. Bedankt voor de komst. En nogmaals gefeliciteerd met je. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Van diploma's en mijn chips opzappen Polen zijn we voor de stad oh, oh, oh, oh, oh, oh. Onder de plek gebouwen van de stad Naast jou ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Laat maar vallen Want het komt er toch wel van Het geeft niet of je remt Ik heb jou nooit gekend Toel weten wie jij bent Toel weten wie Ik wie ben verzekerd bent. van succes ik heb van alles maar geen tijd Ook niet voor een leven Ik moet aan mijn salaris denken En aan mijn relatie Maar liever weten Voordat het gelaten is. Ik ben de bomb Ik doe mensen soms pijn Geen gein Wat ik bij jou bezig zijn Ik lijm Wekke MC die nep zijn Berijm Gekke MC die gek zijn Beschijn, naast als panijn. Wat wijn Net als een rookgordijn Echt fijn Haha, om def te zijn Echt fijn Fijn om te gek te zijn Ik ben de bom. Laat voor Ik kom me van de Geef niet ik heb plan nooit to, to be Midnacht nee, zand bij side for two to Ma ma ma ma, ma of de bombat dicht ik in mijn netten pap diploma's en mijn shit op stap polen zetten voor We zijn terug. Uh, Erik Weijers, goedemorgen. Net terug van vakantie. Nou, inmiddels wel een kleine twee weken geleden, maar... <laughs> Je hebt in ieder geval uh, genoten. Inderdaad. Hoe staat het ervoor op het circuit? Ja, prima. Uh, dit is natuurlijk de tijd bij ons uh, dat uh, alle afspraken en contracten voor het nieuwe jaar gemaakt worden. Met de verschillende organisatoren, race-series, evenementen. Uh, dat is nu de tijd. Hè? Daar zijn we nu druk mee. En ik moet zeggen, dat ziet er weer allemaal heel goed uit uh, voor komend jaar. Uh, komende week is een belangrijke week in de autosport altijd. Want begin eerste week december heb je bij de FIA, de Internationale Autosportbond, komt dan de World Motorsport Council bij elkaar. En dan worden alle internationale kalenders uh, definitief vastgesteld. Ja, dan is ook echt alles wel rond en dan weten we precies wanneer de Formule 1 waarheid. en dan weet ook de DTM exact wanneer ze kunnen rijden en ze dus ook naar Zandvoort komen uh, en tal van andere series ook met een internationale status naar Zandvoort komen, die krijgen dan uh, ja, hun uh, definitieve plek op de kalender toegewezen. Zitten er sorry? Moet je dan wachten tot die kalender uh, ja. af is? Ja eigenlijk, uh, het grijpt allemaal een beetje in elkaar samen uh, ik geef bijvoorbeeld aan, ik noem DTM uh, daar is televisie in Duitsland heel belangrijk voor. Uh, die willen dan nooit op een weekend rijden, dat ook de Formule 1 rijdt. Want er wordt ook de Formule 1 natuurlijk tegelijkertijd op de TV uitgezonden. Uh, dus ja, die wachten met het kalender definitief maken totdat die Formule 1 kalender niet meer gewijzigd kan worden. Nou, dat is aanstaande woensdag. Uh, dan zal ook DTM zijn kalender bekendmaken. maken. Dan kunnen wij onze kalender bekend gaan maken en dan uh, is het hele circuit hier weer rond. Het is uh, uh, wel, en het is me voorheel opgevallen, dat in het weekend van de historische Grand Prix is er wel een uh, Formule 1 rijdt. Ja, klopt Ja, dat vinden we op zich heel vervelend. Of jammer. Um, maar we zijn ook een beetje gebonden aan... dat laatste weekend, augustus of eerste weekend van september. Ja, want hij staat al vast. Ik heb de, de, ja. de website bekeken. En die staat echt al... Uh, klopt. Nee, dat, dat weten we. Want dat zouden we het liefst niet hebben. Uh, want ja, met zo'n Formule 1 weekend blijven natuurlijk toch hmm. gewoon mensen willen thuis Formule 1 ja, kijken. Wat je ziet is dat heel veel mensen dan naar uh, de beeld ja. Klopt. En, en er komen ook meer mensen op zaterdag. En dat is natuurlijk ja. ook een hele leuke dag. Want er is natuurlijk in het dorp ook van alles te doen. Dus prima. Maar... All right. Wij zitten met de historische Dan Heb je natuurlijk ook als je kijkt naar de kalender van alle grote internationale historische evenementen, die hebben allemaal een beetje een vaste plek. Uh, twee weken voor Zandvoort is Nürburgring. Uh, twee weken daarvoor is Silverstone. Dan heb je uh, na ons is het weer Goodwood. En uh, dan krijg je nog één portugal en race. En in het voorjaar heb je ook een aantal vaststaat. Dus we kunnen ook niet zo heel veel anders dan dat laatste week in augustus, eerste week in september. En daar zitten we. Helaas moeten we kiezen of een clash met de Formule 1 in België of Italië. Nou, dat doen we maar Italië, want want dan het is ietsje verder weg. Ja, dan gaan ze niet heen dan. Nee. Nee, maar dat viel me zo op. Ja, ja klopt. We hadden het liever niet gedaan. Maar, het is, ja, maar uh, we zijn er niet hadden, nou. Nee. Nou, het, uh, Niets is beter als een vaste datum. Voor een, uh, voor een evenement. Ja, klopt. In zien we dat ook. Um, je hebt het al even aangehaald. De kalender van de... Kom nu ja. Logische vraag is dan ook... hoe is Zandvoort op het ogenblik met... Uh, nou die staat er volgend jaar nog niet op hoor. Hij staat er nog niet op, <laughs> maar, uh, wij vroegen ons af... Zijn er gesprekken gaande met uh, de uitvoerders, de, de ontwikkelaars van het Ja, dat, dat is iets wat natuurlijk nu in de volgende fase uh, gaat, gaat gebeuren. Ik ben nu is zeg maar, het eerste stapje is gezet, of een stap. Een Ik ja, denk dat je dat wil. Uh, ja, en er is natuurlijk een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Er is natuurlijk zorgvuldig gekeken naar nou, wat, wat heeft het voor impact heeft. Uh, <coughs> kostenniveau natuurlijk om het te organiseren eh, globaal van wat moet er allemaal aan het circuit gebeuren, veranderd worden, dat kost ook geld um, en ook wat levert het op uh, en niet, dus niet primair wat levert het op voor de organisator als je kaartjes verkoopt, maar ook vooral wat levert het Zandvoort op, wat levert het de regio op, wat levert het Nederland op en dat is natuurlijk uh, een enorm bedrag uh, wat, uh, wat er uitkomt uh, waarmee eigenlijk het best wel verdedigbaar wordt om zo'n zo evenement te gaan organiseren maar, uh, vervolgens moeten er natuurlijk wel mensen daar verantwoordelijkheid innemen, eh, garantie stellen. Eh, en dat zijn bedrijfsleven, sponsoren, maar dat zal ook in bepaalde mate zal dat de overheid zijn, eh, de gemeente, de provincie. En ja, dat moeten we allemaal in die volgende fase gaan gaan gaan gebeuren. En eh, ja, dan zullen ook inderdaad die gesprekken met Liberty Media, wat de eigenaar is van de Formule 1, zullen dan opgestart gaan worden. Ik was in een van de interviews dat de organisatie voor een Formule 1 buiten het circuitraad dan... uh, ja dat, dat is op zich wel ja dat, dat, dat klopt en ik denk ook dat dat goed is De financiële uh... ja dat zie je dat zie je ook dat zie je ook in, in, in landen om ons heen in, in België doen ze dat ook zo hè. daar het... doe je dat dan nou kijk uiteindelijk zijn wij als circuit natuurlijk maar nou, ja, maar het is hetzelfde als dat we in uh, uh, de Corver Sporthal in Zandvoort het EK volleybal gaan organiseren. Ja, het risico daarvan, een organisatie hoeft niet volledig bij de Corver Sporthal te liggen. Mm -hmm. En dat kan natuurlijk een aparte ja. organisator zijn die alleen die ja. faciliteit gebruikt. Nou, zo kun je dat ook bij, bij, bij, bij ons als circuit zien. En wij zullen het faciliteren. En zie je het aan, wij stellen onze accommodatie ter beschikking, of verhuren onze accommodatie aan een organisator die uh, die Formule 1 gaat, uh, gaat Organiseren en waarin je het risico zit. Want we moeten natuurlijk uitkijken dat. Uh, stel dat, we, dat gaan wij het verantwoordelijk voor zouden zijn en het zou. Niet die 150.000 mensen brengen. En of het is slecht weer of wat dan ook. En er is een enorme schuld. En niemand uh, uh, steekt zijn vinger op van ik betaal dat bonnetje wel. En dan kunnen we het circuit sluiten na één keer Formule 1. En dat willen we niet. We willen juist het circuit wat er komend jaar al 70 jaar ligt in Zandvoort. willen we ook nog de komende 70 jaar hier houden. Ja, dus eigenlijk krijg je dan een soort. Evenementenbureau? Ja, het evenement? Nou, ja, dat zou in de vorm van een stichting ja. kunnen. Of een, een bv, of wat dan ook. En iedereen, en misschien dat wij daar huis, wel... Daar zullen wij heus onderdeel van zijn. Maar niet alleen. Wij, gaan, wij kunnen nooit alleen die kar trekken. Nee, Oké, okay. 70 jaar? Nee. Dus het het Volgend jaar? jaar? Ja, ja, ja, 1948 was natuurlijk de eerste race op het, op het uh, permanente circuit van Zandvoort gaat dat gezierd hoor uh, nou we, we zullen er wel bij stilstaan maar we vinden 75 jaar echt een echt een kroonjaar uh, dan zullen we echt groots uh, zullen we dat gaan gaan, gaan doen uh, we zullen het dus niet helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan maar het is niet dat we komend jaar bol staan van de festiviteiten ja. Ja. festiviteiten zijn er altijd hè het ja, dat ja, maar, is maar. het is gewoon uh, vandaag, eigenlijk 365 vandaag, uh, ja. uh, vandaag hebben we een track day club dus uh, mensen die met hun uh, eigen race-odetje lekker aan het uh, aan het rijden, zijn aan, aan het recreëren. En uh, ja, kort, kortom, altijd uh, nog steeds activiteiten iedere dag. Ik was daar laatst uh, voor iets anders. En dan zou ik ook uh, de Hark weer racen. Ja. Dus die, die komt ook af en toe zo... Uh... Ja, die hebben... Kijk, de Hark is natuurlijk een, een club uh, voor, voor liefhebbers van historische autosport. En de leden hebben vaak ook oude raceauto's. Nou, die kunnen daar natuurlijk races mee rijden zoals tijdens de historische Grand Prix of de historische Zandvertrouwen. Maar heel veel mensen hebben ook die auto's en die willen helemaal geen races rijden. Maar die willen natuurlijk wel af en toe met een autootje op het ski rijden. Zonder ja. dus dat ze met z'n allen van start moeten gaan. En om een beker te strijden. Dus daar organiseert ook voor die leden. Het zijn... Noemen zij vrij rijden dagen, dat mensen gewoon kunnen komen, een mee en uh, lekker een paar rondjes rijden daarna lekker uh, wat eten en wat drinken en een borrel met elkaar drinken en uh, gewoon een gezellige dag hebben, met gelijkgestemden. Ja, ik vond het heel leuk om te zien nou. ja, ja. ik wist niet dat dat zo gaat ik dacht, dat is één keer per jaar. Dat nee ga. hoor, dat, dat is uh, nee, nee, nee, nee, die dagen, ik denk dat ze dat vijf, zes keer per jaar, uh, dat ze dat soort dagen bij ons hebben. Z zijn dat dan ook dagen die door uh, mensen bezocht wordt, die bijvoorbeeld op, het, op de site kijken, zo van, uh, wat is er te beleven ja, ik ben toevallig tuurlijk. het weekend in Zandvoort. Ja, het zeker. Eh, als, het, als het echt evenement is, staan het natuurlijk altijd wel aangekondigd op de website. En de echt grote zie je ook in Zandvoort met affiches natuurlijk hangen, wordt er geadverteerd. kleine eh, kleine even, dagelijkse dagelijks actie, staan ook altijd wel genoemd eh, op de website of via onze social media kanalen, dat mensen altijd kunnen zien wat er is. Of ze kijken even op de webcam, dat kan ook. En dan ja. zie je meteen wat er op het circuit is. Ja. En dan, eh, ja, dan komen ze toch wel even kijken. Dus iedere dag, eh, zelfs al rijdt er niks, dan komen toch nog al mensen altijd wel even ze terrein op om te kijken... Wat er gebeurt. Ja, het is natuurlijk een, een, een mensen die naar zandvoer komen, die komen voor uh, het strand. Duinen. Het is een open terrein, dus je kan er zo op wandelen. Ja, doorgaans wel. Ja, ja, dat zie, dat zie je zeker. Ja, zeker. Daar komen heel veel mensen kijken. En uh, we hebben dit nu al, kijk, sinds vorig jaar er worden er ook natuurlijk af en toe rondleidingen gegeven. dat wordt door Jaap Koper verzorgd. En die maakt dan een tour. Begint bij de hoofdingang en dan sta je langs allerlei punten stil langs het vier en vertelt daar een goed verhaal bij. Dat is hartstikke populair. Dat gebeurt al heel veel. Ja, dat is heel gaat dat via het VVV? Ja, dat gaat via de VVV. En uh, ja, dat maakt het dan nog toe ja maar mensen recreëren natuurlijk ook om het circuit hè. er liggen natuurlijk wandelpaden fietspaden uh, een mountainbike parcours een dorpnaars ja ja ja Oh, dat is grappig. Ik heb uh, één keer een stukje van die rondleidingen mee mogen maken. En ik vond het heel erg interessant. Dus het is uh, ook voor interessant om die geschiedenis goed uh, te rollen. Ja, zeker. Ja, want ja, dat, dat is soms grappig. Uh, ik spreek ook wel eens mensen in, in, in, in het dorp. En sommige mensen, ja, die genieten mee met het circuit. Leven mee met het circuit. Heerlijk. Maar komen er eigenlijk zelf nooit. <laughs> dus die al die mensen zou ik me toch eens willen uitdrukken. Kom gewoon eens een keer kijken. <laughs> ja, er is van, Ja, Die komen illegaal, hè? Ja, dat is ook bekend. Maar zo, zo ben ik zelf vroeger ook begonnen. En, wie niet is of via tunnel oost of helemaal naar de, de Gelagbocht en daar een hekje pikken. Ja. De aankomende uh, kalender. Je wacht tot uh, de Formule 1 races gepland zijn. Heb je uh, alweer hoogtepunten waarvan je zegt van nou. Uh, ja, we, we, dat worden de weekenden waar we ja, naartoe komen kijken. Nee, die weten we zeker. En die weten we ook wel voor het grootste redden wanneer die gaan plaatsvinden. Uh, alleen die definitieve 100% bevestiging moet nog komen. Maar we beginnen met natuurlijk een prachtig groot evenement in mei met Pinksteren. De Jumbo Racedagen. Valt uh, nou, vast? Ja, het Pinksterweekend Weekend komend jaar. En, ja, 20 hoog, en 21 mei. Ja, nou, dat is wel de bedoeling, toch? Ja. Ja, en je, je ziet dat groeien. Ja, absoluut. Nou, en ik weet zeker, als, als, als al maar de helft doorgaan van wat men nu van plan is om te gaan doen, dan hebben we weer een fantastisch evenement. En uh, nog mooier dan het afgelopen jaar, dan zal het ook waarschijnlijk nog druk worden. Ja, en met Pinksteren dit jaar. En, uh, dus dat betekent, uh, Pinkster, Pinkster een Pinksterweekend weekend uh, wordt, uh, wordt echt uh, een, een knaller op het circuit en in het dorp. Dus ik denk ook met heel veel activiteiten, ik heb natuurlijk ook al contact met, uh, met Ton Ariksen, die de muziekfestivals doet, uh, om daarbij aan te sluiten. En uh, ja, ik denk dat dat geweldig gaat worden. Ja, niet alleen dat weekend natuurlijk. DTM uh, in juli. 14 en 15 juli. Die is ook bekend. Ja, die is ook bekend. Nou ja, nog niet definitief bevestigd, maar uh, dat is wel de datum die wij... Uh, in ons oor fluist hebben gekregen. Uh, ja, ja, de ADAC Masters, uh, natuurlijk ook een, een, een fantastisch uh, autosport ja. evenement in augustus. Komen bij die ADAC Masters veel mensen uit Duitsland speciaal voor de, uh, voor de race? Jazeker, ja. Ja, daar, daar zien we echt dat, dat, uh, dat, dat 80-90% van de bezoekers die daar naartoe komen, uit Duitsland komen. Dus dat is, uh, ja, ja, dat dus dat is een, bijzonder. echt een... Ja, die volgen die master. serie. Een ja. enorme ja. boost voor het dorp, hè? Ja. Ja, ja daar is er geen bed meer te vinden voor dat weekend. Nee. <laughs> hey, uh, ik, ik vraag dat omdat ik het bij de DTM ook gevraagd heb. En uh, daar kwam een toerist speciaal naar Zandvoort. Alleen om deze DTM te zien. Ja. ja, maar het is natuurlijk ook leuk, Zandvoort uh, uh, is sowieso een, een gaaf circuit, hè, waar mensen uh, waar het races spectaculair zijn, uh, mensen kunnen makkelijk rondlopen bij ons door de duinen, uh, op allerlei verschillende plekken kijken, dus s'avondsvertier, uh, je kan er een dagje aan vastknopen of een paar dagen, ga je lekker naar Amsterdam of wat dan ook, het is natuurlijk voor mensen een uitje. Uh, uh, Natuurlijk is Zandvoort daar uiteindelijk in de wereld niet helemaal uniek mee. Als je bijvoorbeeld naar Zuid-Frankrijk gaat, naar het circuit van Paul Ricard, dan kun je daar ook zoiets doen. Ja. Maar ja, dit is natuurlijk voor Duitsland. Zandvoort is natuurlijk gewoon wat dat betreft om de hoek. En is het, uh, ja, ik zou het ook wel weten als ik kon kiezen tussen de Lausisch Ring of Osjesleben in Oost-Duitsland of een weekendje Zandvoort. Dan zou ik, ja. natuurlijk, zou ik lekker naar het Westen rijden. Ja, dat is ook duidelijk. Ja. Uh, nou ja, dat zijn dan zeker uh, de hoogtepunten. Uh, aan het eind... Van augustus van deze eerste weekend is er ooit een Ja, 1 en 2 september, ja. Gaat er nog door het dorp rijden, hoor. Tuurlijk. Ja, dat willen we zeker doen. Het, het, is wel, het wordt ideaal moeilijker om het, om het met de vergunning voor elkaar te krijgen. En verzekering speelt daarbij natuurlijk ook een, ook een rol. Uh, maar ik denk dat we afgelopen jaar een aantal maatregelen hebben genomen die de, de, de veiligheid nog verder verhoogd hebben. En het is ook in goede banen gegaan allemaal. Dus er zijn eigenlijk op dit moment geen negatieve klachten, uh, klanken. Maar ja, we moeten wel blijven verbeteren daarin. En, uh, en alles en vooral de veiligheid goed in de gaten houden. Maar ja, de gemeente wil het heel graag. De ondernemers willen het graag. En wij willen het natuurlijk ook, want dat maakt het evenement op het circuit gewoon Het Trekt het wel goed bij door. Ja. Dat zeker weten. Ja, we we hebben, zijn er bijna doorheen, om te moeten. Ja, we hebben moeten nog wat zeggen. Door Eigenlijk doorzien doorzien. zijn we al.. Okay, uh, ja. ja, snel circuit, snel Erik. Nou, ik kom er gewoon een keer terug hoor. Kom op, Zo is ja. dat. Ja, Dankjewel. Vrij en, ah, gedaan. Dankjewel. En dan gelijk door. Ja, de agenda, ja, de agenda dat is. In ieder geval de expositie kunst en... Kust en kunst van bron tot zee. in het Zandvoortsmuseum. Die duurt uh, tot en met uh, 18 januari. Uh, Vanavond de babbelwagen om uh, 8 uur. Uh, entree is 5 euro. En je had van tevoren kunnen zeggen dat je kwam. Ja, het is meestal heel druk daar. Ja. Dus uh, de, uh, informeer wel even of dat er nog plaats is. Of er nog kan. Precies. Volgende week uh, is er 10 december. de Comedy Night in Amsterdam Beach Hotel. van 8 tot 11 uur. De entrée is 6 euro. En uh, dat is leuk. Want ik uh, weet dat er goede mensen komen. 15 december, kerstconcert van de beachpopzingers in de ja. protestantse kerk. Juist, 16 december tot 7 januari, de ijsbaan in Zandvoort. 16 december is er ook de sprookjeswandeling. Ja, dan hebben we 17 december de jazz in Zandvoort met een kerstspecial, Mich Michel Varekamp. Ja, degenen die niet van jazz houden, die kunnen dan naar een classic concert. Uh, in de kerk, ja. uh, er is een klassiek uh, concert met piano recital. Ja, maar Daniel Weyenberg, dat is een hele bijzondere. Ja, de echte. En dan 23 december, het de kerstconcert met de Maastrichter star in de Agatha-Kerk. 20 euro kost dat, 8 uur. Uh, als je nog geen kaart hebt, dan, is die waarschijnlijk, dan moet je heel erg snel zijn. Goed. Uh, die kaarten zijn te koop bij uh, Peter Tromp in de kocht. Ja, top. We zijn uh, aan het einde gekomen en wij danken jacques Jozef Duinmeijer voor techniek, de regie en de muziekkeuze. Ja. Uh, Gert van Kuik en de eindredactie Gedi Rutte bedankt. Geli Rutte ook bedankt voor koffie, water en andere dingen. Uh, Floris Haber, Hotel Hoogland, nogmaals gefeliciteerd met je 25 jaar. 25 jaar, ja. En bedankt voor de gastvrijheid. Irene, ontzettend bedankt voor de presentatie. Dankjewel Ben Zonneveld en fijn weekend allemaal en graag tot de volgende keer. Prettig weekend. Prettig weekend. Het laatste nummer is speciaal voor dit programma gemaakt. Ook door uh, Jacques zelf en heet Zerenade en die is gemaakt door Mr. XL DJ. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is dooral negens met het NOS-journaal. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben ten zuiden van de Syrische hoofdstad Damaskus een Iraanse basis in aanbouw aangevallen. Het Syrische luchtafweergeschut heeft de aanval beantwoord, meldt de Syrische staatstelevisie. Het is onduidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens in Londen... zijn tot in Damaskus zware explosies gehoord... en ook viel in delen van de stad de elektriciteit uit. Israël heeft het incident niet bevestigd. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met het belastingplan van president Trump. Dat gebeurde met de kleinst mogelijke meerderheid 51 tegen 49. Eén republikein stemde tegen... Met de hervorming is een bedrag gemoeid van anderhalf biljoen dollar. Belastingen voor bedrijven en grootverdieners gaan omlaag... terwijl ook andere belastingvoordelen krijgen. Het Huis van Afgevaardigden nam onlangs een soort gelijke wet aan. Die twee wetten worden nu gecombineerd en daarna moet Trump ze ondertekenen. Rotterdammers die met oud en nieuw betrokken waren bij Rellen... moeten de komende jaarwisseling thuisblijven. Dat staat in een brief die ze krijgen van burgemeester Abu Taleb...